Ember ze met het NOS-journaal. Minister Koenders vindt dat de uitspraken van president Poetin... vandaag niet bijdragen aan verbetering van de situatie. Poetin verdedigde vanochtend nog eens de annexatie van de Krim... en zei dat het schiereiland voor Rusland van heilige betekenis is. Koenders is op een bijeenkomst van de Organisatie voor Veiligheid... en Samenwerking in Europa. Koenders spreekt daar de inspanningen van de organisatie... na de ramp met de MH17. Sociale diensten vinden dat de politiek meer moet doen om de problemen met de fraudewet aan te pakken. Uit een rapport van de Nationale Ombudsman blijkt dat de meeste burgers die een boete krijgen niet bewust fraude plegen. De politiek praat daarom over aanpassing van de wet. Dat gaat de vereniging van managers van sociale diensten Divosa niet ver genoeg. Voorzitter Paas blijkt voor duidelijkere regels en regelingen. Hij wil ook scherper gaan toezien op het correct beoordelen van individuele gevallen. De Europese Centrale Bank maakt zich zorgen over de lage olieprijs. De inflatie in de Eurolanden is vorige maand verder gedaald naar 0,3 procent. Dat is een stuk lager dan het streven van de ECB naar iets onder de 2 procent. Door de lage olieprijs dreigt de inflatie nog verder te zakken. ECB-president Draghi zegt dat hij deze situatie op de lange termijn niet tolereert... maar voorlopig wordt er niet ingegrepen. Begin volgend jaar beslist de ECB of er maatregelen komen. De politie heeft vijf mensen opgepakt in een onderzoek naar diefstal van vrachtwagens en hun lading. Bij doorzoekingen in onder meer Deventer, Apeldoorn en Noord-Brabant... werden diverse gestolen trekkers, opleggers en aanhangwagens gevonden. De verdachten boden zich namens een transportbedrijf aan om ladingen af te leveren bij klanten... maar gingen er vervolgens vandoor met zowel de trekkers en opleggers als de ladingen. De totale waarde van de gestolen ladingen is zo'n 240.000 euro. Het weer, het is bewolkt, maar wel droog. Het is iets boven het vriespunt. Morgen valt er in de loop van de dag wat regen in het oosten. Mogelijk winterse neerslag. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. De Bakker van de ANWB. Er staan nog altijd vrij lange files op de A1 Amsterdam richting Amersfoort... bij Muiden 5 kilometer en bij Bunschoten 5 kilometer. Op de A2 van Amsterdam naar Utrecht bij Breukelen 5. A9 Amstelveen richting Alkmaar... Bij Kastriekum 6 kilometer. A12 van Utrecht naar Den Haag. Bij Knoop het Oude Rijn 5 kilometer. En na een ongeluk bij Noodorp, 3 kilometer. Er zijn twee rijstroken dicht. A13 Rotterdam richting Den Haag. Bij Delft Noord 6 kilometer. A15 vanuit Rotterdam naar Gorkum bij Papendrecht 3 kilometer na een ongeluk. De linker rijstrook is dicht. A16 Breda richting Rotterdam. Bij Dordrecht, 5 kilometer. En op de A16 een stukje verderop bij de Van Brieenoordbrug, 6 kilometer. Na een ongeluk is daar de linkerrijstrook dicht. Op de A16 de andere kant op, richting Breda, voor knoop het Ridderkerk, 7 kilometer. A20, hoek van Holland, richting Gouda, bij knoop het Terbrechtseplein, 5 kilometer. Na een ongeluk op de A27, vanuit Breda naar Gorkum, voor de brug bij Gorkum, 8 kilometer. De linkerrijstrook is daar dicht...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 She sees them walking in a straight line That's not really her style And they all got the same heartbeat But hers is falling behind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 I'm lights don't make a sound talk to me now let me inside your mind don't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 Somehow, try to smile. I know the feeling we're trying.